Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Minister Schippers wil een zwarte lijst voor excessen in de sport. Daarop moeten de namen komen van mensen die zich ernstig hebben misdragen... en die daarom lang zijn geschorst. De sportwereld moet de lijst zelf opstellen. Sportclubs waar wangedrag veel voorkomt... kunnen via een registratiesysteem begeleid worden bij de aanpak... of gestraft worden als ze er niet genoeg tegen doen. Schippers wil met de maatregelen een veiliger sportklimaat. Bij het aanpakken van excessen in de sport is zero tolerance haar uitgangspunt.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 ABN AMRO heeft in het derde kwartaal de winst geheel zien verdampen door een grote afboeking op Griekse leningen. De bank die in handen is van de Nederlandse staat leed een verlies van 54 miljoen euro tegen een winst van 341 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. ABN AMRO boekte 500 miljoen af op Griekse bedrijfsleningen, topman van Rutte. ...betreft een garantie van de Griekse overheid. Gelet op de omstandigheden in Griekenland... ...hebben wij de kans op een aantal van de leningen... ...wat gewoon kleiner geacht, dat er afgelost wordt. Vandaag de dag wordt er nog keurig afgelost en rente betaald... ...maar naar de toekomst toe zien wij dat toch minder zeker. In de buurt van Delfzijl is een tankauto met gevaarlijke stoffen op zijn kant terechtgekomen. In de wagen zit waterstofperoxide. De helft is weggestroomd en inmiddels is het lekken gestopt. Er wordt bekeken of de tankauto kan worden weggetakeld. Dan is weer nog, nog lange tijd nevelig en bewolkt. Later in de middag breekt mogelijk de zon even door. Het wordt 8 graden in het noorden en een graad of 11 in het zuiden. Alb verkeersinformatie, in Zuid-Holland en in de noordelijke helft van het land komt plaatselijk dichte mist voor. En er staan nog files op de A4 de richting Amsterdam voor zoetewouden 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag voor Osdorp 4 kilometer na een ongeluk. De weg is wel weer vrij. De A12 de laag Utrecht voor Reewijk, 3 en op de A27 Almere richting Utrecht voor Huizen 2 kilometer.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 Johan de Zwart. 4 miljard bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking zoals Wilders wil. betekent het einde van Nederland in de Europese Unie en de Verenigde Naties. Na Spotify en iTunes kun je nu ook via Google muziek downloaden. Wij Nederlanders lijden aan hebzucht. en onze welvaart hebben we bij elkaar geleend. Met als gevolg. in Nederland hebben we meer geleend dan in Griekenland. En het weer van Siska Dresselhuis. Het is 5 minuten over 10. Dit is het vervolg van KRO Goedemorgen Nederland. 4 miljard euro bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking... zoals PVV-leider Geert Wilders nu wil, is onmogelijk, dat stelt Paul Hoebink. Bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking... aan de Radbuit Universiteit in Nijmegen. Goedemorgen, meneer Hoebink. Goedemorgen. Waarom is dat uh, niet mogelijk? omdat we een aantal verplichtingen hebben internationaal. Uh, we zijn lid van de Europese Unie. Uh, daar uh, hoort ook bij dat we uh, ontwikkelingshulp geven die de Europese Commissie uitgeeft. Uh, we zijn lid uh, van de Wereldbank. We zijn lid van veel uh, organisaties van de Verenigde Naties, eigenlijk van alle. Maar niet allemaal zijn ze natuurlijk actief op het terrein van ontwikkelingssamenwerking. Maar uh, dat betekent eigenlijk dat als we uh, uh, die 4 miljard zouden willen bezuinigen, dat is heel consequent van de heer Wilders, want dat staat ook in zijn verkiezingsprogramma, mm -hmm. uh, dan dan houden we eigenlijk alleen de noodhulp over en dat is ook wat hij wil. Maar dan moeten we wel uit uh, de Europese Unie stappen, het lidmaatschap van, de, van bijna alle VN-organisaties opzeggen en ook de Wereldbank verlaten. Waarom? Je kunt toch zeggen tegen de Europese Unie en tegen de Verenigde Naties, ja sorry, uh, we hebben het een beetje moeilijk op een moment, net zoals andere landen, we doen het even wat minder. Uh, dat dat uh, zou de heer Jager ook hebben kunnen zeggen. Uh, maar uh, er is net besloten in Brussel dat de Europese begroting met 2% omhoog gaat. Uh, en in die Europese begroting zit heel simpelweg uh, de uh, uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking. Dus dat staat sowieso op de ontwikkelingsbegroting. Ja. Uh, wat er ook op de ontwikkelingsbegroting staat zijn de toezeggingen die we gedaan hebben... Uh, voor de komende jaren ook uh, aan de Wereldbank. En het zou dus al contractschending zijn als we uh, hoe het, uh, op die uitspraken zouden terugkomen... Ja. Uh, ik snap wel dat we daar niet helemaal onderuit kunnen. Uh, we hebben allemaal afspraken, dus inderdaad. Uh, maar wat is er tegen op, een, op, een, ja, op gewoon een kleinere bijdrage? Er is, er is natuurlijk, uh, laten we het eerst even zeggen, dat er al 12,5% op ontwikkelingssamenwerking is bezuinigd. Mm -hmm. uh, dus dat is, ja. uh, dat is al gebeurd. En het is dat is van meer dan op welk ministerie Dat 0,7% van het bruto nationaal product gegaan. Uh, precies. Uh, dus dat is al één. Uh, tweede is dat uh, naast die afspraken die er liggen met de internationale organisatie... en we kunnen natuurlijk tegen allemaal zeggen uh, doe wat minder... Maar dat kun je pas over een paar jaar verwezenlijken. Hè? En dan zou je... Maar je moet ook, eh, als we daar 4 miljard eraf zouden doen... dan betekent dat feitelijk dat we onze eh, bijdrage helemaal opschorten. Eh, en dat we er dus feitelijk dan uitstappen. Mm -hmm. eh, daarnaast zijn er natuurlijk ook allemaal contracten afgesloten... met particuliere ontwikkelingsorganisaties. Zoals eh, Oxfam, Novip en Hivos. En eh, eh, ook die contracten lopen door tot en met eind 2015. Dus daar kun je ook niet op terugkomen. Het is, gewoon, zijn er pra nog een aantal... het is gewoon praktisch ook onmogelijk. Het is praktisch onmogelijk. Het kan niet. Het kan hoogstens na 2016 kun je, zou je misschien kunnen halveren. Uh, en uh, dan, dan, dan komt daar weer bij dat je dan ook uh, afspraken die we binnen de Europese Unie hebben gemaakt, dat we die dan ook schenden. We hebben namelijk binnen de Europese Unie afgesproken al in 2002, uh, en dat is herhaald in 2005 en 2007, dat alle oude lidstaten naar 0,7% van het bruto nationaal product moeten. Ja. En de Britten hebben toen toegezegd dat ze dat in 2013 al zouden halen. En het grappige is natuurlijk dat de Britse conservatieve regering op dit moment zegt... dat gaan we ook doen. Ja. Want, zegt de Britse conservatieve regering... Hè, jarenlang. Ja, natuurlijk. Samen met de Zweden en met de Denen en de Nooren... zijn wij de landen die al sinds de jaren zeventig op dat bedrag zitten. Mm -hmm. en, en maar een aantal landen heeft zich nou gecommitteerd om datzelfde te gaan doen. En dan is het eigenlijk een beetje dom als Nederland nou zou zeggen... wij gaan minder doen, want dan krijg je ze eindelijk mee om hetzelfde te doen. En dat noemen we dan burden sharing, Dat je samen de lasten deelt van een mondiaal probleem. En dan zouden wij in ons nou ineens gaan terugtrekken. En dat lijkt me niet slim. Nee, goed. Veel Ik heb ja? misschien nog één ding daarbij gezegd... Uh, als je het debat in andere Europese landen volgt, bijvoorbeeld in Groot-Brittannië... Dan zeggen de Britse conservatieven dat ontwikkelingssamenwerking wonderen heeft verricht. En dat je dus, dat je, als je het goed oplet en het goed besteedt... dat je er enorm veel mee kunt uh, bereiken. Ja, maar Bij goed, dat is natuurlijk een beetje zegt, een andere discussie. Het gaat nu even over hoeveel we eraan gaan besteden. En u zegt, 4 miljard bezuinigen, dat kan gewoon niet. Uh, toch dreigt Wilders daarmee. Ja. Hij stelt dat als het kabinet dat niet doet... Uh, de PVV uh, dus ook niet te porren is voor andere extra bezuinigingen. Dus ja, hoe groot acht u de kans dat hij toch zijn zin krijgt? ik achter uh, de, die kans op 0,0, uh, op want uh, het CDA heeft uh, uh, al decennia hard achter die 0,7% gestaan. En uh, ik denk dat de CDA zijn, zijn rug uh, recht houdt. Mm -hmm. uh, om, om, juist ook omdat in de hele achterban van, dit, van het CDA er, er echt honderden mensen actief zijn op het terrein van ontwikkelingssamenwerking door bijvoorbeeld geld op te halen ja. voor een, een ziekenhuisje hier, een schooltje daar. Mm -hmm. ja? Ja, twee maanden geleden heeft staatssecretaris Ben Knapen nog gezegd dat die extra bezuiniging op ontwikkelingssamenwerking ja, niet uitsluit. Hè? Onder druk wordt alles vloeibaar, zei hij toen letterlijk. Hoe vloeibaar is het eigenlijk? ja, ik vond dat niet een erg slimme opmerking van de staatssecretaris, want ik denk dat jij, hij, juist hij als een, een tijger voor zijn begroting zou moeten staan. Kijk, ook hij zal weten dat die uh, uh, zijn begroting zit zo in elkaar dat daar nog wel geld weggehaald kan worden. Hoeveel? Uh, nou, ik denk dat, dat hij, hij heeft wel geld op de plank liggen van, van, van uh, wat hij, waar hij uh, wel een, een, een, een, een toezegging op heeft. Ik maar zeggen, maar nog niet echt een vastomlijnde besteding. En uh, uh, dat zou wel rond de 500, 600 miljoen kunnen, kunnen liggen van, van wat hij zou kunnen schrappen op dit moment. Hè, waar dus niet een, een verplichting achter zit. Maar de verplichting ligt er nog steeds wel om op die 0,7% te ja. gaan zitten. En dat staat ook in het regeerakkoord. Ik ga... proef een beetje dat u vindt dat deze staatssecretaris... eigenlijk niet genoeg opkomt voor zijn eigen portefeuille. Ja, ik eh, vond dat bij mevrouw Van Ardennen dat toch wel wat steviger en harder uh, deed. En daar heb ik het nog niet eens over mevrouw Herfkens. Maar mevrouw uh, Van Ardennen heeft ook gewoon als een leeuw... Uh, voor haar begroting gestaan uh, om die te verdedigen. En ja, ik uh, verwacht eigenlijk dat de staats deze staatssecretaris dat ook zou doen. Ja, dat laat hij tot nu toe achterwege. Hoe komt dat? Nou, ik vind zo'n uitspraak dan niet slim. Ik vind dat uh, hij had gewoon moeten zeggen, luister eens even, ik hou me aan, uh, aan het regeerakkoord. Daar staat 0,7 procent in mm -hmm. en uh, daar valt niet aan te tornen. Dat is de afspraak die we gemaakt hebben voor de komende vier jaar. En uh, ik bezuinig dus al fors. Ik bezuinig al veel fors dan er op andere departementen bezuinigd wordt. Uh, dus blijf van de rest van mijn begroting af. Ja, de bezuinigingen zoals die er nu zijn en worden doorgevoerd, wat vindt u daar eigenlijk van? Nou, het, het, het, het treft een aantal landen enorm hard. De, de, de hulp aan landen, zelfs aan landen die dan bij die 15 nieuwe partnerlanden horen. Ja. Een land als Oeganda bijvoorbeeld gaat de helft van zijn Nederlandse hulp verliezen. En een aantal andere landen nog veel meer. Dus Burkina Faso of Tanzania, waar we gaan stoppen met de hulp, die verliezen nog veel meer. En ja, ook voor hen geldt dat dit een moeilijke tijd is. Ze komen de crisis redelijk door tot nu toe een aantal Afrikaanse landen. En we hebben natuurlijk een zeventiental Afrikaanse landen die de afgelopen twintig jaar echt heel goed gegroeid zijn... en, mm -hmm. en erg gegaan zijn. Ja, je dreigt nou dat je ze in de, in, met deze crisis en met het, het korten op hulp... dat je ze weer uh, in de verdomhoek zet. Ja, Nederland en, was ooit een gids uh, op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. Zijn we die rol helemaal kwijtgeraakt? Ja, we, zijn wel, we slippen naar de achtergoede ja. En uh, ik, vind dat, ik vind dat niet goed. Uh, we werden altijd tot voor kort enorm geprezen, internationaal. Ik zeg altijd, we wonnen de ene gouden medaille naar de andere. Als je kijkt naar uh, de indexen die er zijn over hoe donoren zich gedragen. En uh, ja, we, we, zakken nou, we zijn nu voor in diezelfde index zijn we naar de vierde plek gezakt. Ja. En dat heeft toch te maken met een, ja, bezuinigingen, een stuk gewijzigd beleid. Eh, een, een harder optreden op het terrein van migratie enzovoort. Ja, maar ja. Maar goed, dat zijn dan de argumenten. Het is crisis. Uh, sorry, de prioriteit ligt even ergens anders. En dus in het binnenland misschien wel. Onze eigen problemen ja, eerst. Dat... Ja, dat is, dat is natuurlijk uh, het uitermate egoïstische standpunt. En dan vergeten we altijd weer dat wij het in Nederland uh, vele en vele malen beter hebben uh, dan in ontwikkelingslanden. En dat we er ook baat bij hebben dat het met ontwikkelingslanden goed gaan, gaat. Want dan, wij zijn niet voor niets een belangrijke exporteur. En uh, als het met ontwikkelingslanden heel goed gaat, dan betekent het ook dat daar exportmarkten voor ons liggen. Dus er is altijd ook een lange termijnbelang om aan dit mondiale probleem iets te doen. En er is ook een, een, een lange termijnbelang op het terrein van vrede en veiligheid. He, als er ja. geen grote welvaartsverschillen op deze aardbol zijn... dan mag je aannemen dat ook het aantal conflicten sterk zal afnemen. Maar goed, dan moeten we dus verder kijken... door onze neus lang is en 4 miljard bezuinigen... is eigenlijk een beetje een lachertje... en niet echt serieus te nemen wat u betreft. Precies. En we hebben ook al 12,5 procent bezuinigd. Dank u wel. Paul Hoebink, bijzonder hoogleraar ontwikkelingssamenwerking... aan de Radbuit Universiteit in Nijmegen. Gehouden, de koppies.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 Ja, want dat geld lenen was heel makkelijk, maar nu niet meer. En toch is nieuw geld lenen het medicijn dat de overheid gebruikt... om uit de crisis te komen. En dat is dom. Hoort u in het laatste deel van Why Occupy. Een serie met als startpunt het beursplein in Amsterdam. Waar het vaak gaat over hebzucht. Op het moment dat je hebzuchtig bent, dan neem je eigenlijk meer dan nodig is. En dat is eigenlijk wel iets wat deze westerse wereld op dit moment tekent. Uh, heel veel mensen hebben grotere hypotheken genomen. En uh, zich laten leiden door de luxe en het materialisme. Dus ze moeten ook in de spiegel kijken naar onszelf. Wat wij uh, ons aandeel hebben gehad en onszelf ook hervormen. En het tegelijkertijd de buitenwereld. Niet alleen naar de banken wijzen. Hebzucht en verslaving liggen wel heel dicht bij elkaar. Ik zal dat toelichten. Kijk, uh, verslaving is een obsessief gedrag. Hebzucht leidt tot obsessief gedrag. Don Schothorst is de oprichter van Solutions... de grootste particuliere verslavingskliniek van Nederland. Tot de crisis van 2008 zag hij ongebreidelde hebzucht in zijn eigen omgeving. Talrijke voorbeelden van mensen die een huis kochten, verbouwden... die er voor een dikke winst verkochten huis kochten en verbouwden. En zo ging het maar door, stapelde op. We hebben onze welvaart voor een heel groot geld niet verdiend, maar bij elkaar geleend. Dat komt nou op de tocht te staan. Kees de Kort is beleggingsanalist bij AFM Vermogensbeheer. In Nederland hebben we meer geleend dan in Griekenland. De, de, de hypotheekschuld is in een jaartje 15 verviervoudigd. Dat noemen we geen speculeren. Maar als je gewoon kijkt naar de ontwikkeling van de huizenprijzen de afgelopen 15 jaar, 20 jaar, dan is de term speculatie daar nog niet zo gek voor. Dat zijn wij gewoon een keurige, nette Nederlanders. Ja, die hebben gewoon een huis gekocht voor prijzen met gedachten. Dat je al haast gaat denken. Van, we noemen het geen speculeren, maar het heeft er wel trekjes van. Hoeveel procent moeten we rekening houden? Eh, daling huizenprijzen in Nederland? Ja, een procentje of 30, dat lijkt me wel het minste. Maar dat heeft alles te maken met. Kijk, er zijn historische verbanden tussen de ontwikkeling van de huizenprijzen... en de ontwikkeling van de inkomens. Dat, dat, want de huizen kopen voor honderden jaren. Dus er zijn langjarige verbanden. En wat zie je nou gebeuren? Sinds 1995 is de zaak volledig uit de hand gelopen. Dus als we nou gewoon weer teruggaan naar langjarige verbanden... die al honderden jaren bestaan, ja, dan is min 30 niks bijzonders. Niks een, een jaartje 50 geleden kon je vier keer je salaris lenen bij de bank. Toen werd het vijf keer, zes keer, zeven keer, acht keer... Maar wie besloot dat dan? Nou, dat vonden de banken. En het, het mocht, het werd niet verboden. En ik weet nog wel de meneer. Er zijn geen regels voor, er waren nou, geen nou, regels voor. Een soort gewoonteregels. regels. Dus de zaak begon uit de hand te lopen. Toen heeft meneer Welling, toen de tijd, van de Nederlandse bank, heeft wel gewaarschuwd. Die heeft gezegd van jongens, dit gaat mis. Maar ja, als er regels moeten komen, moeten ze van de Tweede Kamer komen. En de Tweede Kamer heeft 10, 15 jaar gezegd. Van, nou, daar gaan wij geen regels over maken. Nou, als er geen regels zijn, maken de banken hun eigen regels. En dat gaat dan de hele tijd goed tot het misgaat. We dachten met z'n allen de afgelopen 20 jaar dat we, dat we het ontdekt hadden hoe we rijk moesten worden. Lenen en gewoon besteden, investeren, huizenprijzen lenen, lenen. En dat is vanaf 283 tot 2007 ging het goed. Dus we waren gewoon vergeten, met z'n allen opgeteld, dat we beter wat voorzichtig konden zijn. Dat we beter hadden moeten opletten. Maar dat hebben we dus niet gedaan. En daarom moesten de banken gered worden en komen nu hele landen in de gevarenzone. Het probleem is: schulden accepteren is ook Onmiddellijk accepteren dat de welvaart omlaag gaat. Want dan gaan er gewoon heel veel bezittingen worden minder waard. Kees de Kort is zeer kritisch op de manier waarop overheden de crisis nu bestrijden. Het probleem is te veel schulden. Gewoon te veel schulden gegeven de verdiencapaciteit. En wat behelst nou bijna alle oplossingen? Meer schulden maken om tijd te winnen. Nou, als we door te veel schulden uiteindelijk in het probleem zijn gekomen... gaan nog meer schulden ons niet uit de probleem halen. Kijk, mensen die... Uh onder druk komen, hebben meer behoefte om onder die druk uit te komen. Terug bij Don Schotherst, directeur van Verslavingskliniek Solutions... die met de financiële ellende een toename ziet van het aantal patiënten. Dus wat doen die? Die gaan op zoek naar iets... waarmee ze zichzelf kunnen verdoven. Waarmee ze als het ware in een roes komen... waardoor ze even los zijn van de problemen van alle dag. En dan vlucht je. En wat is nou mooi dan vluchten in een mooi fles fijn? Of een, een paar lijnen kook. Of een pilletje. Ik hou me hart vast, want er zijn nog steeds van die aanbieders die, die op de markt komen met die een rendement bieden van 8 of 10 of 12 procent. Nou, uh, iedereen die een paar lessen economie heeft gevolgd, die weet dat het niet kan, hoor. die weet gewoon dat het niet kan. En de, je zult zien dat dit blijft gebeuren. Dat, de, en dat is dan wel. De hebzucht waar we het over hadden, dat is, dat, want de, de hebzucht die neemt dan de plaats van de realiteit in. We gaan in richting afgrond. Het gaat, nou als jij het niet ziet, kijk, uh, het gaat gewoon catastrofaal mis op elk gebied. Maatschappelijk gebied. Hoezo, de euro is net weer gered. Maar... Ja, die druppeltjes op de gloeiende plaat en die plaat wordt steeds heter. En dan eindigen we dit verhaal waar we het begonnen. Op het Buursplein, in de kou. In Amsterdam. De Occupy-bewegingen waren op tv en uh, toen ging ik me een beetje in verdiepen. Daarvoor maakte ik me ook wel zorgen, alleen toen kon ik het geen naam geven. En daarna wel, en toen hoorde ik dat de Occupy-beweging ook naar Nederland komt uh, en in Amsterdam ging staan. En toen dacht ik, nou, daar wil ik wel bij zijn. Nu zit ik er al anderhalve week. Ik woon je er? Ja, nu woon ik er. En de bedoeling is dat ze voor 5 december daar vertrokken zijn. We zullen zien of dat ook gaat gebeuren. Volgende week in Goedemorgen Nederland. Ik was van plan om eh, mijzelf van het leven te En eh, Dat kon ik niet doen zonder mijn kinderen. Steeds vaker vinden er in ons land familiedrama's plaats... waarbij kinderen de dood vinden. De ouder die achterblijft, kampt vaak jarenlang met schuldgevoel. Waarom ik er niet was en zal hij mij geroepen hebben. Volgende week in Goedemorgen Nederland gezinsdrama's belicht. In de serie Uit Liefde. Vragen en opmerkingen zijn welkom via de mail. Goedemorgen Straks na Spotify en iTunes kun je nu ook via Google muziek downloaden. Eerst nu het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Wat ook verboden zou moeten worden zijn winkelende vaders... die hun kinderen zaterdags mee naar de supermarkt nemen. Van die mannen die hun drie kleine kinderen een mini-winkelwagentje geven... waarna ze gezellig met z'n vieren de weekendboodschappen gaan doen. In een overvolle supermarkt. Het kleine jongetje gebruikt zijn karretje als een mini-Formule-1-wagen. Hij krost ermee door de drukke winkelpaden. De twee dochtertjes gaan als keurige huisvrouwen in de dop aan de slag. Zij helpen vader serieus met de boodschappen. Dat betekent veel overleg. Welke boodschappen leggen zij in hun karretje en welke hij? Voeg hierbij dan nog het feit dat vader regelmatig naar het thuisfront belt... om te vragen of hij halfvolle dan wel magere melk moet nemen... en of een Zaanse snijder gezonder is dan een casinobrood. En je ziet, je hebt een enorm obstakel in de winkel. Bij dit alles kijkt de man steeds voldaan om zich heen... of iedereen wel ziet hoe pedagogisch verantwoord hij zijn vaderschap aan het uitoefenen is. Ik haat dit soort vaders. Net als die mannen die voor en na de geboorte van hun eerste kind... een kolom in een vrouwenblad schrijven. Over hun hoogst persoonlijke en intieme gedachten... over zwangerschap, bevalling en vaderschap. Met als climax de beschrijving van hun wekelijkse pappa-dag. Want natuurlijk hebben ze die. En hoewel onderzoek uitwijst dat die papadag vooral bestaat... uit thuis achter de laptop zitten werken, lezen we dat nooit. In die columns gaat het altijd over de eentjes voeren naar de speeltuin... Of natuurlijk samen boodschappen doen. Ook lezen we nooit iets over tussendoor even de wc's schrobben of een was draaien. Dat doen die vaders namelijk niet. Dat is veel te weinig glamorous. Pas als moderne mannen in stilte hun vaderschap uitoefenen. zonder toeters en bellen en publiek. net zoals miljoenen moeders dat doen. dan geloof ik ze. Pas dan zijn het echte vaders en geen acteurs. Maandag, het van Henk Westbroek.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 Misschien kunnen we Maria Mena met Jordi the Only One binnenkort ook wel downloaden via, via Google Music. Want ja, we kennen natuurlijk de online muziekshops als Spotify en iTunes. En die hebben de markt veroverd en bieden al jaren liedjes per stuk aan om te kunnen downloaden. Maar nu pas komt ook dus Google met een online muziekshop, Google Music. Goedemorgen, Andreas Udo de Haas van Webwereld. Goedemorgen. Dat is een beetje laat. Hoe kan het dat Google hier nu pas mee komt? Ja, dat heeft uh, verschillende redenen. Een daarvan is uh, dat het dat het eigenlijk ja, van Oudsher van nooit zo'n vriendschappelijke relatie heeft gehad met, uh, met veel bedrijven die rechten hebben op die uh, op muziek. Nee, YouTube. Precies, het heeft natuurlijk het heeft tijd het, heeft, het heeft YouTube overgekocht. En dat, dat, dat werd toen algemeen gezien door, door filmstudios en muzieklabels als, als een gigantisch platform voor piraterij. Nou, daar was ook genoeg te vinden en is nog steeds wel uh, genoeg te vinden. Maar dat heeft Google natuurlijk door de jaren heen wel, wel langzaam dichtgetimmerd. En biedt ook he, aantrekkelijke deals voor, uh, voor studio's en voor muzieklabels. Dat ze hun eigen muziek daarop kunnen zetten. Met, met advertentie, de, delen van inkomsten en zo. Dus ze hebben hun, hun hart en best gedaan om. Uh, ja, om vrienden te worden met, uh, met de content-industrie. Ja. En dat is dan nu eindelijk ook, uh, heeft zich dan nu uh, eindelijk geresulteerd in, in een contract voor, uh, voor een, uh, een online uh, muziekwinkel. Ja, maar is die, uh, die muziekkoek is die niet al lang verdeeld? Want we hebben allemaal onze favoriete linkjes en online muziekshops. En dan komen zij er ook nog eens achteraan hobbelen. Uh, ja, maar goed, aan de andere kant... Uh, kijk, heel veel muziek staat nog steeds bij mensen op de computer. En, en dat kan je natuurlijk, hè, vanuit je computer kan je dat dan weer uploaden naar, naar Google toe. Ja. Dus het, kijk, het, het sluit, het is niet... Uh, kijk, als je, als je een auto hebt, dan, dan is de kans dat je een tweede auto erbij koopt, is, is heel klein. Maar ja, als je eenmaal een muziekverzameling hebt, dan kan je dat eventueel kan je makkelijker switchen... Of zelfs meerdere diensten naast elkaar gebruiken. Zijn mensen die zowel iTunes gebruiken, maar daarnaast he, bijvoorbeeld Spotify. Want dat ook een heel ander model is. Het is met abonnementen, is bijvoorbeeld Spotify. Ja. Nou, Google kiest nog voor een meer traditioneel model, zoals iTunes. Dat je gewoon per liedje betaalt. Ja, ja. Wat, wat, wat, inderdaad, wat is het uh, voordeel zonder nou meteen uh, al te hard reclame te maken van dat, uh, van dat Google Music? Want Spotify en iTunes zijn natuurlijk ook uitstekend. Nou kijk, het, het verschil is en dat is ook, ook een reden waarom het eigenlijk zo lang heeft geduurd. Dat natuurlijk Google hè, komt vanuit die cloud, zou ik maar zeggen. Heeft een hele andere geschiedenis dan Apple. Apple komt vanuit, vanuit de computer zelf, de hardware en de, en de software, hè, de Mac OS X. En daarna natuurlijk de iPhone en de iPad. Mm -hmm. En Google het, het komt natuurlijk vanuit een andere richting, zou ik maar zeggen. Is echt traditioneel natuurlijk de zoekmachine en de internetbedrijf. En, en, en heeft ook de filosofie om vanuit daaruit die muziekwinkel uh, uit te rollen. En het is dus echt, hè, alles, lo, uh, die, alles laat je, hip, al die muziek gooi je in de cloud... en is dan beschikbaar uh, op al je apparaten. Ja. En, en dat is, zie je bijvoorbeeld bij Apple. iTunes bestaat al acht jaar, maar nu pas, hè, eigenlijk tegelijkertijd met die, die Google-muziekwinkel... zie je dat Apple ook zo'n vergelijkbare uh, clouddienst uitrolt. Dat heet dan uh, hebben dan iCloud aan de ene kant, dat is een algemene dienst. Mm -hmm. En ze noemen het dan iTunes Match... En dat is dan inderdaad dat je dus je hele muziekcollectie in iTunes ook uh, in, die, in, die, in die cloud van Apple kunt zetten. Dus je ziet dat, dat die cloud-technologie eigenlijk nu pas uh, zo volwassen is uh, dat, dat, dat dat nu werkt. Is dat ook een beetje de strategie van Google? Want ja, ik zeg net in mijn inleiding of uh, in mijn eerste vraag dat ze telkens een beetje laat zijn. Hè? Zo, zo waren ze bijvoorbeeld ook niet de eerste zoekmachine. Uh, ze hebben nog geprobeerd een soort tegenhanger van Facebook te maken. Daar waren ze eigenlijk ook een beetje te laat mee. Is dat bewuste strategie? Nee, dat is niet bewuste strategie. Ik denk dat uh, nogmaals, het het, hè, dus bedrijven hebben gewoon een. komen ergens, hebben een bepaalde core business. En proberen daarop uit te breiden. Nou, en Google is natuurlijk inderdaad, van echt, echt een zoekmachinebedrijf. En bouwt daarop voort en, en daarop uit. En dan heeft de Google Docs. Ja, dan kan je zeggen, ja, uh, uh, Microsoft Office dat bestond al, uh, al 15 jaar. Waarom hobbelt dat docs erachteraan? Maar het is natuurlijk een heel ander model. Hè? Al die documenten staan in die cloud, ze zijn benaderbaar vanuit alle verschillende apparaten. Dus ze proberen, je kan zeggen, ze proberen het vanuit een hele andere technologische insteek, proberen ze zeg maar innovatie te creëren. Ja. Maar ja, natuurlijk, ja, ze waren inderdaad niet de eerste zoekmachines, maar ze hadden wel duidelijk een dusdanig tussen technologie en algoritmes. Ja, dat je zou misschien kunnen zeggen dat ze van even de, de kinderziektes afwachten. Gegeven. Ja, precies. Dankjewel. Hoe, uh, gaat het groot worden Google Music, denk je? Nou, tot nog toe is het, het is niet heel erg innovatief. Maar ja, goed, met de naam van Google. Ja. En ze koppelen het aan zowel aan Google Plus. als natuurlijk aan Android. Android is natuurlijk een, een enorm populair platform uh, voor, voor mobiele telefoons. Ja. Dus, dus daaraan gekoppeld uh, zullen ze toch wel flink wat marktaandeel uh, gaan snoepen. Dankjewel, Andreas Udo Dagaas van WebWorld. Over uh, het nieuwe Google Music. We zijn aan het einde gekomen van deze KRO. Goedemorgen, Nederland. Meer informatie over dit programma vindt u op www.kro.nl. Zometeen na het nieuws. Prem Radakishun, Prem, goedemorgen. Waar ben jij vandaag? Goedemorgen, Karel-Johan. Oh, nou, het oh, is oh. niet primrere kiesjour, want het wordt Johan Doesburg. Uh, uh, ik heb vanaf maandag sluit ik mijn uh, uitzending af met uh, Zwarte Piet is Racisme en Sinterklaas Bestaat niet. En veel van mijn luisteraars vinden dat ik niet de vrijheid heb om deze mening te uiten. En uh, ik doe alles voor mijn luisteraars. Dus vandaag, uh, Johan is een luisteraar. Is een luisteraar, gaat hij het overnemen en ga ik met mijn luisteraars in debat. Om te kijken uh, waarom ik wel of niet de vrijheid heb om dit te zeggen. Uh, er zijn al een heleboel mensen die hebben voorgebeld. Dus ik weet niet of we plaats hebben voor veel bellers. Maar we hebben wel plaats voor veel tweets. En veel mails. Dus iedereen kan mailen naar primtime.ntr.nl of uh, uh, een, tweet, een tweet sturen naar uh, hashtag Primtime Radio 1. Maar ik ga me laten grillen door Johan Doesburg. En ik ben benieuwd, Karel Johan, of ik het van hem ga winnen. Want hij is oprichter van debatinstituten, oud-radiopresentator. En hij kan heel goed debatteren. Dus luisteraars, ik ga nu uh, mijn steun en toeverlaat zoeken... in het tropisch stemgeluid van de man met schoenen met gaten... Jan van der Putten. En ik hoop dat de hoogtepunten van het nieuws... Mijn inspiratie ging om Johan Dusburg aan te kunnen. Radio 1, het NOS-journaal. Er moet een zwarte lijst komen van mensen die zich bij het sporten misdragen, vindt minister Schippers. Sportclubs die wangedrag niet aanpakken, moeten gestraft worden als ze er niks tegen doen. De partij van Aung San Suu Kyi is terug in de Birmese politiek. De grootste oppositiepartij heeft zich opnieuw als partij laten registreren. Binnenkort gaat de Amerikaanse minister Clinton naar Birma. In Noord-Drenthe is een pyromaan actief, denkt de politie. Een paar weken geleden waren er branden in Ballo en Oudemolen en op nog een paar plaatsen. En de politie hoopt nu op beelden van bewakingscamera's waar die pyromaan dan op zou kunnen staan. Hindoestaanse, Turkse, Marokkaanse meisjes die in problemen zitten... kunnen vanaf vandaag hulp zoeken via de website jestaatnietalleen.nl. Volgens deskundigen zitten steeds meer allochtone meisjes... door spanningen in hun omgeving zo in de knel dat ze denken aan zelfmoord. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan de verkeersinformatie In Zuid-Holland en in de noordelijke helft van het land komt plaatselijk nog dichte mist voor. En er staan twee files op de A2 van Amsterdam naar Utrecht, voor Knoopert-Hodendrecht 3 kilometer. De ring van Amsterdam, de A10 West richting Den Haag, tussen Oostzaan naar Werf en Westpoort 2 kilometer na een ongeluk. De weg is weer vrij. Dit is Radio 1, NTR. Runtime. PREM, Radakation. It's PREM time! Een bijzonder goedemorgen luisteraars. Mijn naam is Johan Doesburg en ik ben vandaag gastpresentator van PREM time. Daar is een aanleiding voor. In de zienswijze van PREM is Zwarte Piet een iconisch instituut van racisme en slavernij. U mag deze zienswijze ridicuul vinden. Ik neem hem buitengewoon serieus. In heel de menselijke geschiedenis vinden we sporen van onderdrukking. Racisme lijkt een giftig gen dat is ingebakken in de menselijke natuur. En wie zal zeggen of ik, of Prem, of u van alles met een vrij bent. Is Zwarte Piet racisme? Met andere woorden, draagt de knechtverhouding van Sint en Piet uit... dat het witte ras zich inherent superieur acht aan het zwarte ras. Dat is racisme. Dat is wat Prem zegt. Dat is waarvoor hij zijn vrijheid van meningsuiting gebruikt. Geen kind, beste Prem, denkt bij het zien van Piet aan racisme. Geen vader die het pietenpak aantrekt... denkt daarbij aan het uitdragen of bestendigen van racisme. En zelfs als ze het denken of heimelijk wensen... dan is Piet een absoluut ondeugelijk instrument gebleken. Prem, ik respecteer je mening, ook nu je er zover naast zit... Ik zal argumenten aandragen, maar als u mij overtuigt van het tegendeel... zal ik alle pieten afsmenken en mijn nederige excuus aan heel de natie maken. Dames en heren, het debat is geopend. 0800-1121. Radio 1 is de vloer. Welkom bij Premtime. Aangeschoven in de bus is Prem en hij kijkt beducht, benepend... Uh, over Denk zijn zonden, vermoed ik, Prem. Nee, uh, Johan, er zijn twee dingen. Ten eerste, um, het, het eigenlijk maakt de inhoud van wat ik zeg niet zoveel uit. Laat me het proberen uit te leggen. Um, vorig jaar heb ik een uitzending gemaakt over Sinterklaas. Heb ik niets gezegd, in hetzelfde programma zijn we naar het Sinterklaasmuseum in Dordrecht gegaan. Heb ik niets gezegd over Zwarte Piet is racisme of niet. Wat mij stoorde was dat afgelopen zaterdag een week geleden... bij de intocht in Dordrecht... de politieagent meende dat jongens die met de t-shirt stonden... Zwarte Piet is racisme, in de cel moesten worden gegooid. En als grootgelover in de vrijheid van meningsuiting... heb ik toen we maandag het programma maakten... had ik die jongens in de bus en was ik heel kwaad op de politie in Dordrecht... en bleek dat zondag in Amsterdam ook weer mensen waren opgepakt. Want een tekst die onfatsoenlijk... Als zelfs onjuist kan zijn, betekent niet dat het wettelijk ook verboden is. En het machtsmisbruik van de politie, dat stoorde me. En wat me nog meer stoorde, was de reactie van een heleboel luisteraars. Die zeiden... Premje, punt is duidelijk. Nee, nee, ik nee, heb ik een vraag. He. Je haalt, twee dingen, ik je haalt twee dingen door elkaar. Is Piet racisme of niet? Dat nee, is vraag ik. één. Als dat zo is, mag je dan de vrijheid van meningsuiting daarvoor gebruiken? Het interesseert me niet of Piet Racisme is. Wat mij interesseert is. Daarvoor ben ik naar de bus gelokt. Nee, je, dat zijn... is jouw stelling. M mijn, mijn redactie, die het ook niet helemaal snapt. Want die zijn allemaal. Uh, <lacht> ze geloven nog in Sinterklaas, dus dat tast de intelligentie aan. Die, ik heb die gezegd. Luister, wil... trouwens, uh, we hebben een beller. En gelukkig maar. Safe bij de bel. Mevrouw Wil, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, um, ja, waar zal ik eens beginnen? Ik vind het zo'n geneuzel. Want natuurlijk bestaat uh, Sinterklaas en Zwarte Piet bestaan niet. Maar het is al sinds dat jaren nou, een mooi Nederlands uh, kinderfeest. Ook volwassen mensen genieten er erg van. En uh, waarom zou je dat... Uh, en het heeft helemaal niks te maken met, met uh, racisme. Daar denkt geen kind aan, daar denkt geen ouder aan. En natuurlijk, er is vrijheid van meningsuiting, maar wat, waarom zou je dat doen? Met deze dingen word je een splijtstam van de je maatschappij. Wel. Uh, Prem, ik Prem, ik, ik ga het even aan Prem. Nou, mag, mag Wil, want ik heb mevrouw Wil gevraagd om te bellen. En dank u wel, mevrouw ja. Wil, want ze heeft op de website een reactie geplaatst die me erg roerde ze uh, is een 66-jarige mevrouw die nooit in de pen klimt. En wat u eigenlijk het meest stoorde, mevrouw, wil... is dat ik het leuke feest op deze manier verstier, toch? Ja, verstoor ja. en, en, en, en in Nederland, we willen dat er uh, op scholen suikerfeest gevierd wordt. Laten we met z'n allen vieren. Ik word hartstikke blij van als ik uh, ook gekleurde kindjes... bij het Sinterklaasfeest zie en moeders met hoofddoeken. En we moeten met z'n allen vieren. En dit, dit gedoe om niks... Um, dat, vind, dat vind ik zo jammer. Ik vind het lief dat u wilde bellen. Want ik, ik maak me, Johan, kijk, wat ik van mevrouw Wil leuk vond... is dat precies de essentie geraakt wordt vanuit de liefheid van deze mevrouw. Um, ik heb hier het proces Wilders en de uitspraken die gedaan zijn... en de uitspraak van de rechtbank. En de rechtbank zegt letterlijk het volgende... In de periode waarin de uitlatingen zijn gedaan... ...de multiculturele samenleving en emigratie een prominente rol spelen in het maatschappelijk debat. In het maatschappelijk debat moet gelet op de invulling van het EHRM... ...hiervan ook uitlatingen kunnen worden gedaan die kwetsen, chockeren en verontrusten. Nu gaat het bij mij erom dat ik met je... zoals wat mevrouw Wil zegt is echt uit het hart gegrepen. We moeten beschaafd zijn tegenover elkaar. Maar als we in een maatschappij zijn waar zwarte mensen moeten accepteren... ...wat moslims moeten accepteren... ...dat we Mohammed een pedofiel noemen. Dat we moeten accepteren... ...dat ik mag zeggen alles een Varken. Dat ik mag zeggen op de dag dat het suikerfeest gevierd wordt... ...Nederland is vol, er zijn tsunami aan moslims... ...en ik vind dat dat moet mogen... dan vind ik dat ook de lieve mensen moeten accepteren... ...dat mag ik zeggen Sinterklaas bestaat niet... ...en Zwarte Piet is racisme. En dat maakt het niet eens uit... ...of mijn... Of ik het gelijk aan mijn zeden heb, het maakt uit dat de rechtbank. En daar, in die... Prem, en nu onderbreek ik ja, je, juist daar maak je een hele grote denkfout. Want zo jij het recht hebt deze stelling over het voetlicht te brengen, zo heeft het denkendeel deel der natie het recht om jou te vragen: klopt. De stelling klopt datgene wat jij beweert? Kan het tegen het meest kritische licht staande okay. blijven? En ik zeg nee, Prem, je okay, zit mis. Oké, maar okay, ik daar nu antwoord op geven, inhoudelijk. Dus waarbij het met me eens Johan, dat ik het punt van de vrijheid van meningsuiting heb om in dit programma iedere dag te zeggen: Sinterklaas bestaat niet. en zwarte Piet is racisme. Ik ben bijna ridiculer dan Theo van Gogh ooit geweest is. Ik ja. zal jou recht om als dingen te zeggen tot het uiterste verdedigen. Ja. Maar, maar dus je geeft me dat niet. nu gaan we het op de debat, inhoud. het debat bestaat bij de gratie van het meest kritische licht. Ja en waarheidsvinding geschiet door meningen te laten botsen. Oh. Dus op het moment dat jij in je eentje dit roept... en er wordt geen kritisch tegengeluid ja. gegeven... dan moet je dat organiseren. Dat heb je nu gedaan. Okay, en ik vraag je nogmaals... Ja, je vraag je nogmaals je is Zwarte Piet racisme ja. en welke ja. argumenten en bewijzen heb je daarvoor? Okay. Want in de historie is nergens te vinden... dat Zwarte Piet een racistische oorsprong heeft. En in de harten van het volk maar van vandaag vinden we ook niet, beste okay. Prem... Antwoord dat antwoord Zwarte Piet als een racistisch... Instituut gezien wordt. Johan, ten eerste, ik ben blij dat meneer Van Restief heeft gebeld om mijn lievelingsluisteraar, die zegt: een van ze dan, dat Prim en zijn warme lieve Primtime-familie alles mag zeggen. Dank u wel. Kijk, Johan, twee dingen. Eén, Copernicus zei dat de aarde om de, om, om de zon heen draaide. Hij is door de Inquisitie, de katholieke kerk, gedreigd met verbranding. Volgelingen van Copernicus zijn verbrand, omdat hij als enige tegen de rest van de wereld zei, de aarde draait om de zon heen. Ik ga naar Galilei. Hij zwichtte overigens voor de inquisitie... maar toen hij de deur uitliep, mompelde hij nog, het draait toch. Toch, het draait toch. Nou, Galilei, die ook vervolgd is, die veroordeeld is tot huisarrest... omdat de katholieke kerk vanuit zijn dogma niet wou erkennen dat de aarde rond is. Dus er zijn een aantal dingen, Johan. In de loop der mensheid zal het de eenling zijn... die tegen de toren van de domheid in... Zijn standpunt bleef bekaan. En dat is de vrijheid van meningsuiting. Je komt met een prachtig voorbeeld. De aarde was plat, de aarde is rond. Wie zal zeggen of over 100 jaar het inzicht komt dat de aarde een rugbybal is? We hebben het over voortschrijdend dat... inzicht. Juist. En we hebben het nu over de thermometer in Nederland anno Juist. 2011. Okay. Waarin jij beweert, Zwarte Prem, Piet. dagelijks dat Zwarte Piet racisme okay. is. En dat is een onzinnige stelling. Nou, kijk. Maar, maar, maar zelfs als het de Ik zal nu op de inhoud ervan ingaan. Ten eerste zijn we het eens dat Sinterklaas niet bestaat, Johan. Dan zijn we het zeker over. Oké, okay, maar een heleboel mensen verketteren me dat ik om half elf ochtends op de radio zeg... Sinterklaas bestaat niet, want laat kinderen geloven in het sprookje. Dus me... nee, maar nu haal je weer twee dingen nee, door Nee, maar ben je met me eens dat je? ik verketterd word voor het spreken van de waarheid? In dit geval is dat een bijzonder geval. Want je ja, richt je, de adressant van je boodschap is dus in dit geval kinderen... waarvan we nee, met z'n allen hebben afgesproken. Wij gunnen die kinderen oh, we, een mooi wanneer feest. Hebben we dat Zwart, wit, geel, zingt hand hef, in hand. Wanneer hebben we dat Het staat niet in de wet. Ik weg. heb het in de analen niet terug kunnen vinden. Nee, Sinterklaas dus vindt het... zijn oorsprong vanaf het jaar 1000 nee. en is geëvolueerd. De commercie geeft op een gegeven moment om cadeautjes te verkopen... We gaan even naar Alex, oké. met alle respect. Luisteraars, Alex, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Keun zit er een keertje. Echt helemaal naast. Het is een beetje jammer voor hem. Kijk, Sinterklaas is een heel belangrijk instituut... en het is de beste les uh, voor kinderen voor hun toekomst... wat ze kunnen gaan verwachten. Sinterklaas discrimineert niet alleen. Rijke kinderen krijgen ook nog eens een keer grotere cadeaus. Iedereen liefst. Vooral de mensen van, je, van wie je het niet verwacht. Je ouders en je grootouders. En dit is het enige geloof waarbij ze voordat je doodgaat... tenminste als je was hebt... Tenminste verteld wordt dat je, dat je dat het niet waar is. <laughs> Uitstekend, gewoon beter dan al die anderen die hypocriet hypo, hypo, hypo, hypo geloven. Ja. Nou Prem, je lacht dus dat ze uh, van. Nou, nou, ik, toch... ik vind het heel creatief van Alex dat hij zegt dat je kinderen opvoedt met leugens, maar mensen die andere principes hebben. Uh, ik zou je een voorbeeld geven. Ik heb mijn kinderen altijd gezegd: vanaf ze er waren, Sinterklaas bestaat niet. Ik, ik, ik vind niet dat ik mijn kinderen moet opvoeden dat er een of ander goed heilig man is die je zomaar iets gaat geven. Dat dachten mensen ook van banken en die patjepeers hebben ons in allerlei ellende gestort. Dus ik vind al dat het hier begint. Ten tweede, toen ik tegen mijn kinderen zei Sinterklaas bestaat niet... heb ik tegen mijn kinderen gezegd je hoeft het niet aan anderen te zeggen... Maar anderen moeten jou ook niet zeggen dat Sinterklaas wel bestaat. En toen zei een kind tegen mijn dochter: Sinterklaas bestaat wel? Toen zei ze nee. En toen wilde dat kind mijn dochter in elkaar slaan. En toen kwam de moeder van dat kind zeggen tegen mijn dochter dat mijn dochter niet mocht zeggen dat Sinterklaas niet bestond. Kijk, daar trek ik de lijn. Want over Alex en zijn instituut bestonden vrouwenonderdrukking was het instituut. Vrouwen hadden geen kiesrecht in dit land. Als we dat instituut niet veranderd hadden, zouden vrouwen nog steeds niet kunnen stemmen. Kinderarbeid was een instituut. Er werd door de katholieke kerk en anderen uitgelegd dat kinderarbeid noemde. Was voor deze maatschappij. We hebben het afgeschaft. Dus kom niet bij mee met traditie. Ik vind het mooi dat je selectief graait in de geschiedenis. We zouden, met, even, we zouden met evenveel recht uh, andere voorbeelden kunnen aanhalen. Noem maar noem dat nee, drie. Noem nee, drie. Want ik wil graag naar noem de kern. Drie. We gaan naar het hart van het debat. De vraag die je blijft ontwaken is, ontwijken is, Sint, uh, zwarte Piet, uh, racisme. Want dat is eigenlijk de kernvraag die ter tafel ligt. Lekker. En welke voorbeelden je ook mee komt. Uh, um, de leugen. Of, uh, kijk, als iemand door een rood licht uh, rijdt. Dan is dat natuurlijk uh, iets wat niet mag. Maar als hij dat doet omdat zijn vrouw op de achterbank ligt die zwanger is. Ja. Dan heb je een heel ander verhaal. Zo kun je ook Sinterklaas uh, uh, de, dat model daar overheen leggen. Soms is het functioneel om een leugen uh, te hebben. En in dit geval waar, waar volks. Er is dus een functionele leugen toegestaan. Ik denk dat leugen uh, de olie van de maatschappij is. Okay, dus en Als jij iemand... in een kinderwagen kijkt en je ziet een lelijk kind... Dan zeg ik dat het een lelijk kind is volgens en mij. En dan krijg je met de paraplu van de moeder... zie maar. Het komt mij voor dat het functioneler is om te zeggen... Dat gunst had een aardig kind. Uit angst, uit angst voor de represailles zal je de waarheid niet zeggen. Nee. Dan bezweken we voor terroristen. Het is wat de Engelsen zeggen. Choose your battle prem. Ja, oké. Okay. En precies daarin. Ik kreeg hier een, een tweet. Zwarte Piet is racisme en Sinterklaas is seksisme natuurlijk. Ooit wel eens een vrolijke zin gezien en die Ruto zegt zegt, 1 eerste 5 december in Nederland, op mijn 14e... werd al duidelijk gemaakt door klasgenoten dat Zwarte Piet de Knechten zijn. Nou, nu kom ik op... Uh... Onze wereld hangt uh, samen van verhalen. Of je Don Quixote met zijn Knecht hebt. Of waar je ook in de wereldliteratuur... overal zie je helden die uh, misschien een handicap hebben. Of, uh, weet je, dat is selectief graag ja, wat je wil, doet. Ik wil, ik wil weten waarom jij okay, denkt, Prem, dat Zwarte waarom. Piet racistisch Kijk, is. Kijk Johan, ik ben ook radiomaker, dus ik heb gewacht tot 45 om je antwoord te gaan geven. Kijk, Huip zegt, Zwarte Piet is zwart van het roet uit de schoorsteen. Nu stel ik het volgende voor. We leven in Nederland, waar er bijna geen... Uh, we leven in Nederland... Ga maar even uit, Prem, okay. Meneer Oké, okay, dag meneer Roodhuizen. Dag eh, Prem. Het is weer een uitzonderlijke goede stelling, maar als ik, als ik het even mag zeggen, natuurlijk mag je alles stellen wat je wil, en ook eh, of eh, Zwarte Piet racist is of niet, maar... Als we even doorgaan, dan uh, kijken we naar het volgende. Jodenstraat mag bijvoorbeeld wel, Jodenkoeken mag ook. Maar als ik iets anders zeg, dan zou ik meteen een antisemiet zijn. En hetzelfde geldt voor negenzoenen. Negenzoenen mag al niet meer. Dus die zijn zoenen genoemd door de <lacht> fabrikant thuis. En uzaranslaten mag nog steeds, want dat ook een trafdegisseren CRP van de Hongaar is. Dus jouw stelling is uitstekend. Natuurlijk mag je op voorhand zeggen of je iets juist vindt of niet juist vindt. En dat hoeft niet op voorhand afgekapt te worden. En ik ben het helemaal een beetje eens dat die mensen die opgepakt zijn wegens racisme, dat dat natuurlijk gewoon niet kan. Meneer Roodhuizen, mag ik u een vraag stellen? Is het misbruik is van macht. Meneer Roothuizen, vindt u ook dat wij uh, het geheim van Sinterklaas nu aan de kinderen moeten gaan vertellen? Ja, dat is maar net hoe het uitkomt. Ik, ik, ik heb vroeger ook gehoord dat Sinterklaas niet bestond... door medescholieren of door uh, ouders van leerlingen. En dan zei mijn moeder... Uh, god, jongen, die man is zo oud, die heeft hulp Sinterklaas nodig. Dus maar ik neem aan, aan dat u uh, in de jaren daarvoor... het Sinterklaasfeest uh, gevierd heeft... in de overtuiging dat hij bestond. Ja, zeker. En had u het op prijs gesteld als Prem het u uh, toen verteld had... dat hij niet bestond? Ja, dat... dat had u dat, op dat op functioneel stelde, gevonden in dienst van de waarheid? Ja, hij had dat zonder meer mogen doen. En dan was het aan mij geweest als kind om, om hem te geloven. of naar mijn ouders te rennen en te zeggen: hoe zit dat? En als mijn moeder dan uitlegt: van jongen, ze bestaan wel, prem die glashed uit zijn nek. dan is het ook oké. Okay. Maar het is waanzin ja. om te zeggen dat je een, een programma niet om half elf ochtend, s ochtends. mag presenteren met het oog op Sinterklaas. Bestaan, want er zal wel eens een tier kinderzieltje kunnen luisteren. We gaan Prun, veel maak te nog, voorzichtig. Mag ik nog met één vraag stellen? Om. Of mag nog één Ik vind dat je jodenkoeken, Koeker alles moet kunnen zeggen. dat de fabrikant bezweekt uit commercieel oogpunt dat is wat anders en ik ben ik vind dat die vrijheid van meningsuiting zo ver moet gaan dat je de Holocaust ook moet kunnen ontkennen. Ik vind dat de vrijheid ja. van meningsuiting zo ver moet gaan dat je mijn kamp vrij moet kunnen verkrijgen. Ik vind dat wilders mag zeggen ja. dat ja. De, de Koran aan mijn kamp is. Want ik geloof ...in de intelligentie van mijn medemens... ...en ik geloof dat in debatten en argumenten... ...wat we nu doen in dit programma... ...ik het goede in de mens kan appelleren. En het zijn altijd angsthazen... ...die willen dat je dingen moet verbieden... ...omdat die angsthazen uitgaan van het slechte in de mens. En ik denk dat mensen ja, ik... als u en ik... ...veel meer geloven in het goede van de mens... ...en dat iedereen die me de mond wil stoeren... ...waaronder Johan... Ja. ...veel meer uitgaat van het slechte van de mens. Ja, en als, als een, een neonatie tegen mij zegt, uh, die, uh, de, de vergassing van Was de zomer, dat, ja. dat is die luge des jaren Dan kan ik daar op een normale manier mee omgaan en dan kan ik me gewoon van het tegendeel overtuigen. Zonder dat daar geweld aan te pas komt, want daar ligt natuurlijk de onderwerp. Ja. Ik heb een voor het bellen. Ja, volgens mij, Prem, je, je, je Hallo, hebt me nou rechtstreeks geadresseerd. Nee, nee, en, uh, geloof je in het goed of in het slecht? Laat van ik de dit ending? zeggen. De kern van het de debat is: uit meningsverschillen ontspringt de waarheid. Ja. Op het moment dat visies botsen, dan kan de derde partij, in dit geval de luisteraar van Radio 1, ja. zijn eigen waarheid opmaken. Ja. Wij staan in dienst daarvan. Wij zijn nederige ja. dienaren ja. daarin. Eet. Ik ben het eens met de vrijheid van meningsuiting. Zeer. Ik zou daarvoor maar op de straat nou gaan. geloof je nou in het goede of in het slechte Ik geloof van erin dat de van mening, vrijheid van meningsuiting wederkerig is. Dus dat degene die kritisch licht kan laten schijnen... Je ontmijkt op vraag. Geloof je? Kijk, het, het, de essentie bij het verbieden is, Johan... je wil niet dat het uitgesproken wordt... omdat je bang bent dat het iets slechts kan doen met mensen. Nee, maar je legt me een stroomman in de mond. Dat heb ik nooit gezegd. Nee, maar je ik ben dat blij je bent dat je, je het zegt. Nee, ik ben ja. blij dat je het zegt. En ik ben blij dat uh, de belastingbetaler zendtijdvrij... ...om dit te weerleggen en om aan te tonen dat je denkwijze en je stelling in de kern onjuist is. Nu over Zwarte Piet om je te wijzen dat het juist is. Ieder ding evolueert. We hebben geen ouderwetse schoorstenen meer. We hebben centrale verwarmingen. Dus Zwarte Piet kan niet door het schoorsteen. En het, we hebben vroeger had je, geen ba, had je, had, had je badhuizen en kon, Ik ga nu mijn argument afmaken, dan gaan we naar niet bellen. Want je wil een antwoord hierop hebben. Vroeger had je schoorstenen en konden mensen niet douchen. Tegenwoordig hebben we ieder huis meerdere badkamers... en we hebben centrale verwarming. Ik stel voor dat net zoals we evolueren en vooruit gaan... we Zwarte Piet in bad doen. Dan kan Zwarte Piet dus het roet wegwassen, dat hij wit is. Ik snap ook niet hoe je door een schoorsteen... rode lippen krijgt en kruishaar. Kroeshaar en rode lippen die kregen niet van kruipen in een schoorsteen. Eh, dit is dat is geen is gemaakt. Nee, Luister, nee. Je, je Sinterklaas vindt zijn oorsprong. De een zegt dat het dat je, zwarte je Piet bij de Je me de vragen waarom zwarte Piet racisme is en ik zeg nu tegen jou: laat Omdat die man er geen douchen. Laat die man gaat douchen en dan kunnen we het argumenten. Maar het argument dat hij door de maar schoorsteen kruipt... Hoe is, is de wereld is verbeterd? Onjuist. Hoe is de wereld verbeterd beste prem onverprezen prem als zwarte Piet eh, in bad gaat? Wat Am, is er dan veranderd? Amdabra, Amdabra. Laten, ik zie een lijn vanaf Little Rock tot Barack Obama... waarin ja. de wereld stapje bij stapje beter wordt. Ja. Sinterklaas evolueert mee langs die Kijk, lijn. Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas, Sinterklaas is geen maar, wervend de, instituut moet, voor racisten en andere denkenden. Deze de. kinderen die nu buiten bij de bus zich staat te misdragen... Het wordt tijd voor he? de feminieme inbreng. We gaan naar een beller. Mevrouw, goedemorgen. U. Hoi Prem, ik zit al hele tijd op hete kolen. Ik wou je wat zeggen. Want je hebt me wel op. Je spreekt met Riet, Riet. uit Zutphen. En hier komt morgen Sinterklaas aan. En ik ben zo'n witte oma die dat een heel leuk feest vindt. En nu ben ik allemaal kaarten en dingen aan het zoeken om morgen het huis een beetje te versieren voor Sinterklaas. En ik zie, ik had een aantal kaarten opzij gelegd zo van. Nee, dat vind ik niet leuk. En ik hoor intussen jouw verhaal.. En ik heb daar heel veel moeite mee als iemand zegt, Piet is racistisch. Want ik wil natuurlijk niet in dat racistische kamp gezet worden met een leuk feest. Maar ik kijk op, ka op die kaarten die ik opzij gelegd heb. En dat zijn eigenlijk die kaarten allemaal uit het eind van uh, de 19e eeuw, 1886, 1890. En dan zie je er van die pieten naast Sinterklaas lopen. Dat, dat zijn toch echt moorse slaven op blote voeten terwijl alle Nederlandse kindjes daar dan dik aangekleed... met mooie jasjes, mooie schoenen staan. Maar dat is toch wel echt een slavenjongen... met blote voeten, blote armen, slechte kleren... die daar met die speelgoeddingen loopt te zeulen naast Sinterklaas. Dus eigenlijk is de oorsprong wel racistisch. Mag ik en dat reageren? Want... Dat heb ik me vandaag dus gerealiseerd ineens. En ik hoor jullie nu zo heel heftig discussiëren. En ik denk, nou, laten we het inderdaad een beetje laten veranderen in de loop der tijd. In de plaatjes is het ook veranderd. Die pietjes zijn al wat vrolijker geworden. Maar het blijft natuurlijk wel... die oorsprong. En we kunnen... Ik vind het een heel mooi idee dat je zegt... laten we die pietjes gaan wit wassen en daarna ja. kunnen we met schmink aan de slag en dan maken we ze paars en roze en geel dan hebben de meisjes allemaal roze pietjes en de jongens allemaal blauwe en de kindjes van zeven, die willen dan alles in het paars. Dank u wel, het is een, een pracht van een idee wat we zeker... Jo, prem, mag ik één opmerking prem, maken? Kreeg, nee, nee, de nee, intelligentie niet, van de vrouw is niet. weer bewezen het zijn ja. altijd vrouwen ja. die met deze intelligente opmerking komen, omdat al gezegd jij dat... als man <laughs> natuurlijk helemaal vol zit in je eigen prem. verhaal en Riet, dank u wel het ja. zijn luisteraars als u mevrouw tel uw zegeningen in debat, ja. het was een mooie at en die gun ik je ook van harte premie... want je zult hem ook nodig dat is geen, hebben. Dat is niet, maar Johan, het je feit, de waarheid. Het feit... Die mevrouw kwam met de feit en jij noemt de feit de adhesiebetuiging. Nee, feit is dat het stamt uit nee, de racistische slavernij. Dat is niet waar. Van, dat, dat, is, dat zegt ze dat net. Dat is niet waar. Sinterklaas komt uit Turkije... is pas een paar honderd jaar later naar Italië verhuisd. Wij hadden zakelijke banden met uh, Spanje... en de moren waren daar overigens de overheersers. Dus uh, in die zin uh, kan je niet zeggen... het komt met samen. Het is wel een moment op... Dat plaatje. En daar heeft mevrouw uh, uh, echt. Richt. Ja, daar heeft Riet inderdaad het gewoon bij het juiste eind. Dat is een reflectie van de tijd hoe het toen was. Wij praten over de tijd hoe het nu is. Nou nee, wat, wat, wat en ik is zie Zwarte pieten die in geen enkel opzicht nee, maar, lijken op de Slaafse nee, maar, Moor. Nee, maar, ik Johan, zie een aparte ras van vrolijke acrobatische. Mag ik, mag ik in deze tijd wat, wat, wat moest stoorden? Ik zou je dus echt uitleggen wat moest stoorden. In de uitzending van afgelopen maandag, toen de jongens zeiden... zwarte piet is racisme, zeiden mensen... verstoren feest niet met je vrijheid van meningsuiting. Daar sloeg ik op aan. En daarom deed ik die tekst iedere dag. En daarom dacht ik, iedereen zegt... blijf met je fikken van Sinterklaas af. Toen dacht ik, hoe bedoel je? Dus de gelijkheid waar het mee om gaat... is dat er net zo goed een grote groep moslims is. Die vinden dat Allah geweldig is. En dat Mohammed geweldig is. En dat je geen afbeelding mag hebben. Dan zeggen we tegen ze, je moet tegen stootje kunnen. En als ze protesteren, zeggen we, doe die zo kleinserig. Nu doe ik hetzelfde en daar worden mensen echt boos op. En kijk, ik vind mijn luisteraars belangrijk. Waarom ik ook heel blij ben, dankjewel daarvoor dat je dit debat wilde doen... ...is omdat die luisteraars voor mij... belangrijk. ...en ik wil dat ik mijn luisteraars wil verklaren waarom ik doe... ...ik moet iets van Hester voorlezen. Nog beter dan de vraag, mag je dit zeggen of niet, of is het waar of niet... ...is volgens mij de vraag, waarom raakt dit kennelijk zoveel Nederlanders? Is het een vraag over de vrijheid van meningsuiting? Misschien is Sinterklaas voor de meeste volwassenen nog de enige verbinding met hun kind zijn... En die verbinding is zo waardevol dat er een grote opstand komt. Als je aan die verbinding komt. Hetzelfde wat Hester zegt. Mij kan u voorlezen. Ja. Ik ga het even veranderen. Misschien is Mohammed. Of Allah voor de meeste volwassenen nog de enige verbinding met hun integriteit zijn. En die verbinding is zo waardevol dat er een grote opstand komt als je aan de verbinding met hun Allah komt. Dus ik ben het eens met al deze argumenten. Maar we leven in een maatschappij waarin we Geert Wilders hebben, die vrijgesproken is. Waarin we hebben gezegd dat iedereen mag zeggen dat Mohammed een pedofiel is en Allah varken is. En als dat mag, mag ik zeggen dat Sinterklaas een pedofiel is die niet bestaat. Mag ik zeggen dat Zwarte Piet racisme is. En iedereen die tegen mij zegt, prim, doe het niet, zegt, oké, okay, laten we dan eerst beginnen om te zeggen... Geert Wilders doet het niet. Spreek mij niet aan omdat ik overneem wat een Brem, ander doet. Prem, neem een slok water. Ja. Ga rustig zitten. Ja, we moeten Natuurlijk, naar de natuurlijk is het zo uh, dat, ja. je, dat het goede recht is om dit te zeggen. Ik ben dat zeer met je eens. Dat is ook verwant aan het debat. Alleen, je moet je blijven openstellen voor kritiek. Kritisch licht. En dat is hetgene wat ik zeg. Zwarte Piet is een open zenuw. Die heb je blootgelegd en op een hele mooie manier. En, uh, en wat dat betreft was het een waardevol debat. Je hebt mij niet kunnen overtuigen dat hij een instrument is van uh, racistisch denkenden. Het wervend karakter van Zwarte Piet voor de racistische bewegingen waar ook de wereld... is volgens mij niet aangetoond. Sterker nog, we mogen ons gelukkig prijzen dat racisme langzaam maar zeker minder is geworden. Je hebt één ding bereikt, Johan. Luisteraars. Slotwoord voor pret. Ja, Luisteraars, ik wil u allemaal hartstikke bedanken... voor alle commentaren de afgelopen week. Al het bellen, alles wat u heeft gedaan. Want u weet, u als mijn luisteraar bent ontzettend belangrijk. En Johan, uh, zonder jou, toen biedt jouw kader... draaien we op de achtergrond. Ik wil je één ding zeggen. Je hebt één ding bereikt met dit debat. En dat heeft mijn redactie voor volgens in ingemanipuleerd. Luisteraars, het is voor het laatst... Dat ik in primetime de volgende zin zal uitspreken. Zwarte Piet is racisme. Sinterklaas bestaat niet leveren de vrijheid van meningsuiting. Hiermee is het debat, wat mij betreft, helemaal afgerond. En het laatste woord is aan Johan. En overigens ben ik van mening dat Piet geen racisme is. Namaste, dag.